Wij beginnen de les 49 van Prietz Hayim, Pagina 17, de regel 21. Ween de bayom, amnam Am nam Vina naasa laila afilo oto aju mistalkin tvein twintach, mizon, achar tfilat arvit, kmo še achtof bimikomo. Vazzo arishimo še lamo kindize pin. I olo hij olee ata al roshu dreien twintach, bifchinaat makifin. Veotan mochen p'nimim amitim shelo, shalu achar filat shacharit, v'amdu al roshu bifchinaat firen makifim Bakol shahar hem olinata hem olin vata alu Yoterlemala mala. Va makifin hamitim shulo, Sha lo bhinat vijfentwintig makifin baedat filat sma, Alu ata g'am hem joterle mala 21, wie nemen ze hier? Kolze, hoe dat is allemaal uh, overdag. Herinner je nog, dat overdag uh, blijft de hele dag toch wel, regime van Gadlood blijft wel um, werkzaam. Het gaat niet uit. Alleen Gadlood zelf de morgen gaan uit. Amnam mis het uh, harde ga maar wanneer de dag uitgaat uh, letterlijk uit uh, uh, betekent al de dag al voorbij gaat. Uh, Laila sa Lila en het woord nacht? afilu torishimo drie zelfs die deze Rishimo zoals boven gezegd werd, Haju Mistalkin uh, ha, ging uit uit de zeer en pin na het filater wit na het avondgebed 22 morgenocht of zoals uh, ik zal schrijven op zijn plaats Wa hoe er is morgen de zeer pin en dat en dan deze rishimofan de mochen van de zeeranpien die ole ata steekt nu op aerocho boven het hoofd makifin als omringend als omringend licht veotam ma, mochen pnemima met die imshelo en die mochen de inwendige ware mogen van hem, Shaloua Hartvelat Shachari, die opgestegen waren na het ochtendgebed, Wam door Roshol het op en stonden daar boven zijn hoofd, geweldig te komen weghalen aan het einde van de regel, voor het einde van de regel. Makifim, die stonden daar als omringende lichten, -shara of de hele, die de hele, desbetreffende dag, het overige, dus overige gedeelte van de dag, dus na het gebed, het ochtendgebed, we herinneren nog, dat die morgen van het ochtendgebed, die gingen eruit, en stonden daar als makifim, maar nu s'avonds, dat is nu even mijn toevoeging, maar nu s'avonds, gaan ook de morgen, de resterende al die, al all die, all die uh, ook de reshimo gaat eruit, en dan wat het gaat, moet het verschuif natuurlijk, verschuiving plaatsvinden, dan zegt hij dat, hem, olien, die van die die ochtend, die in de ochtend uitkwamen, na het gebed, gingen boven, boven het hoofd, van de zerenpien, dat zij stegen op, en nu, stegen zij nog, nog hoger, nog nog meer naar boven, waar makief wa ma in hamit jimselo, Terwijl de ware omringende lichten van hem, shahyulo bifkinat makief die bij hem waren als omringende, als omringende lichten, omringende lichten bij het vilaatsma, in de tijd van het gebed zelf. Allo atagam hem juterle mal, ook zij tegenop, nu nog hoger. Dus, ehm, um, alles verschuift dan nog hoger. Het, een lager, dus het rishimo, steekt omhoog, en dan ook wat boven was, wat, van, wat overgebleven was, wat, uitge, nou, wat uitgegaan was, beter te zeggen, na het ochtendgebed. ook dat verschuift dan nog hoger. 25 naar de punt. Waar derg zei, olie na iets raads, maar, Az yaholin la lot zesentwintig gar de i tsira begade briya mamash. Wehen be or shaz hu tikuna briya. Az yah lu gar de briya begade waar derg 25 naar de punt. En op dergelijke manier steekt stegen de Yitzera zelf op, en dan kunnen Gar van de Yitzera opstegen, de regel 26, naar de gat, naar de drie onderste, daadwerkelijk naar de drie onderste van de Bria, we gaan bij Jotzer oor, en zo ook, wanneer men zegt Jotzer oor, dat stukje van Jotzer, dat heet Jotzer oor, hij die vormt het licht, zo'n gebed, wij We weten dat. Jotzer, en dan is het nog Jotzer oor. Bij, bij, bij het uitspreken van dat gebed, schaas, hoet je dat dat correctie, dat dat, dat dan is het de correctie van, van de bria, als je gar de dan zullen opsteichen de gar van de naar de gat, naar de drie onderste, gimel van de acilut. 28. Gam yesen ui acher Mi bashar olamot. Ki bashar olamot... Kasher olin gar de jitsi rabba gad de brija. Negen en twintig. Wachayot se basara olamot. Hene as olin badalet acharanot. Ki amalchut shela bria shed brija, nihlal. Uwe eilu dertig had olin hagarde yitzera ve 28. Gam yeshinu en Asia Let op. Er bestaat nog een ander verschil in de asiya. Dat het anders is dan in de overige, dan in de overige werelden. Ki bashaar o want bij de overige werelden, Kasherol in Garda Yitzhak, wanneer de Gard, drie bovenste van de Yitzhak, opstegen naar de drie onderste van de bria, 29. En we gaan het ze, Bashar En dergelijke, en dergelijke in de overige wereld, en dat is ook hetzelfde, hetzelfde wezen. En nee, hier dan, stegen de, stegen zij, naar de vier onderste. Ki ha malchut, shela bria, bria, van de malchut van de bria. Nichal wordt samengevoegd aan de nihi van de bria. Oweilu hadal dalet, en in deze vier, de regel dertig. Olin agar de Yitzera, we niet steig steeg de gar van de Yitzera op en voegt zich er aan toe. Dertig na de punt. Ach, baas ja, een okach, die olin de Ach, de ene derde hamal goed, de Yetzira nisha eretle mata beshiva bes, be, aata ch tonoda asiya leuwam. En hij heeft het daarover al aan ons verteld. Eerder. Maar nog een keer zie je. Ach, ba in inoka, ach, maar in de asiya is het niet zo. Kiolin gar de van want de gar van de asiya stegen op naar de nehi van de jitzira. אך המלחו די יצירה, לטא פמר די מלחו די יצירה, נשאר את בלייף בנהדן אינד זהי פן אונדשטו פן די עשייה פור אלטייד. אין דארטה, נאדד פת, דוואטהם הוא, לפי שכל העשייה הוא סוד המלחו די יצירה, הדווקאה, Elias, Asiya. Šitihele matebas, ja, smavalu, bavulama, ja, c'er ha, vēl, lachva, ja, dus, ja, dat het al ons. dat hij de hile, ja, De reden ja, dat, so dat, de Darum het is nodig dat de malchut van de jetzera, die sam die angehecht is aan de assia, dat die, de malchut van de jetzera, zal uh, beneden blijven in de assia zelf. We loven lama Yitzera en niet in de wereld jetzera. 33. Erinderden zich nadat pijn wel een niks meded baulam als ijsma. Weinig niks shared, niks shared, iemand Lukvar, sier, vierend erden zich lief is alu kwart, bijzera. Vata verschil welk verschil en jongs nieuw vertelt wat over dit verschil. En daarom let op deze. Malchut van de Yetzira is verbonden met de zat van de asia, met, de, met de, de zeven onderste van de asia. Welke so met het baulam asia atsma dat zij staat in de um, wereld asia zelf, en niet verbonden is met de drie bovenste van de asia, omdat die, de drie bovenste van de Asia, zijn op, al opgestegen naar de Eigenlijk Maar de Malchut, die blijft verbonden met de zeven onderste van uh, de wereld Asia. Interessant hoe dat, hoe dat naar krachten, hoe dat zit in elkaar. Deze goddelijke logica dat in onze ogen ondoordringbaar onder, is, onbegrijpelijk hoe dat in elkaar zit, maar stap voor stap zullen we dat begrijpen, zullen we dat door het aannemen, zullen we het ook leren ervaren. Want wat de boer niet weet, eet hij niet, ja, zo is het ook hier, ik weet niet wat het geestelijke is dan, dan, dan, dan is het voor mij, dan bestaat het voor mij niet. Hoe kan men dat overkopen? hoe kan men dat er doorheen komen, om wel het geestelijke nog hoger en dieper te ervaren, door aan te nemen, te gaan boven het verstand. En dan, na een tijdje, wordt het ook begrijpelijk, en ook uh, uh, voelbaar, in onze kilim. Eerst doen we dat niet in onze kilim. Let op. Alles wat wij doen, eerst moeten wij dingen aannemen. Ontvankelijk daarvoor zijn. En ervaren dat, let op, in de kilim van de hogere. Niet in onze kilim. Eerst hebben wij niet een kilim voor uh, iets wat wij we nieuw leren. We hebben geen kilim daarvoor. Daarom voelen wij dat niet. Maar wanneer wij als we gaan toch boven het verstand, nemen we dat aan, dan stap voor stap, door dat licht, dat komt dan in mijn, in mij, in mij, uh, in mij, in de kilim van de hogere, die gaat in zich inbedden in mij, gaat het ook zijn uitwerking doen, op in binnen mijn kilim, waardoor na een tijdje, heb ik wel de kracht om, om van de kilim, van de hogere, van de energie van de hogere, uh, dat licht dat die mogen uh, te ervaren, die dan zullen overgaan, doorgesluist worden, zullen worden, naar mijn eigen kilim. En dan zal ik het wel gaan voelen. Dat is de hele, het hele wonder van, uh, van de relatie met het hogere, met het oneindige, met uh, de krachten waaruit de redding komt, om de reding te aanvaarden, en zal later zal ik deze redding ook ervaren, ook in mijn eigen klie maar eerst moet ik komen tot de klie ketter, dat is niet mijn klie, ik voel het absoluut niet wat de ketter is. De ketter is de wens om te geven. En ik ben de wens, nee, onderste schoot. Ik ben de wens om te ontvangen. Hoe kan ik dat doen? Hoe kan, kan ik daar komen? Alleen door boven het verstand te gaan. En dan aanvaarden dan um, binnen mijzelf um, uh, deze straling van de ketter dat eigenlijk in mij is gestopt, en, uh, in, in elke toestand heb ik deze kliketter, eigenlijk is het niet van mij, eigenlijk is het, van boven, wat van boven in mij is, gestopt, en als ik het aanvaard, boven het verstand, dan gaat het, door, doorkomen, naar mijn klik, gogma, enzovoort, op deze manier wordt het, aan mij gegeven, dat is het, dat is dat wonder van één, van het woord één, elf, um, jud, één betekent dat is ketter, dat is de formule van de ketter. Eén betekent oneindig, um, zoals één, of on, uh, ongedefinieerd, want in de ketter is nog alles één. En van naarmate dat die mogen. Afdalen, afdoorzaken en komen in naar de jezot, atheïr het dan, maar goed zoals we zeggen van tweede zinszoon, dan wordt het tot ani. Dan, die letters, de, tweede, dan die, de letters, dus, uh, de tweede en de, de, de, de derde, dus die, die ver, uh, verplaatsen zich van plaats, dus veranderen, en dan wordt het ani. Ani betekent ik, dan wordt het mijn eigen ervaring binnen mijzelf uh, ervaring van de hogere mocht. 35 Uinei ata lama siya gesarim mimenu De eerste komen we Pnimit, garselo. Lehaslim, ook dat de tweede ook we Lehaslim, We Ata, nu, Baulama in de wereld Asiya, Hasarim mimenu eron er van hem Pnimit, garselo, het inwendige van zijn gar Lehaslim. Olambasia om aan te vullen de wereld asia Punt. Veel bo knegdo zesen dertach mimakum acher veho sot oto hachayut shel asher haklipa omechayey ota veho Jud Alef Simanei Haktort. En om latetbo Knegdo en om geven in hem. Tegenover hem Knegdo, mi ma komacher. Om, om dat te geven aan hem van de andere plaats dat tegenover ligt. 36. We hoe zodo toh Hajud Sherak Dusha. En dat is dat deze levenskracht van de Gdusha van het heilige asher betoche klipa die er is binnen de klipa om en die de klipa in leven houdt we hoesot en dat is het geheim van elf simanei van elf um, um, elementen Um, stoffen elf um, kruiden kan je ook zeggen, die uh, van de ktorret, van het uh, reukover waaruit de reuk, het hoogste reukover bestond waren elf um, soorten van zeer hoogwaardig, fijn gemalen en zeer speciaal gemaakte Um, um, kruiden en geurstoffen. Natuurlijk is allemaal niet meer nodig, al die, al die elf, want al die elf geurstoffen, die zitten al in, zitten in de mens zelf. Alles, alle attributen van de tempeldienst, en alle vormen van overs, uh, met inbegrip van de, de, de, de fijnste delen, zit alles in de mens. Maar in de tempel moest het wel allemaal zinnebeeldig worden uitgevoerd om de mens uh, langzamerhand en zeker te brengen tot, de, tot het stadium van rijpe stadium, de rijpe, het rijpe stadium van geestelijke rijpheid, waarbij de mens um, al de tempeldienst in zichzelf zou ontdekken. Alleen in het hart van de mens, binnen de mens, al die organen van de mens enzovoort, in de mens heb je ook het pla de plaats wat heet altaar, wat in twee altaren waren in de tempel, precies ook in de mens zitten er twee altaren, uh, tegenover. menorah alles, zit het wel um, precies zoals in de tempel was het, zo zit het ook in de mens. Ja, heilige der heilige, en dan zie je, herinner ik nog hoe dat allemaal zat, dat waar dus de priesters waren, hoge priester, dan de priesters, en dan Levieten die de zang hadden gezongen, precies daar waar de zang vandaan komt, bij de mens vandaan, zo uh, so, waar ook de tempel was daar, en dan aan het, uh, aan het uh, achterkant van de tempel was het um, de, in, uh, een plaats voor vrouwen, precies hetzelfde als bij de mens is dus ook achterkant, Oftewel onderkant, dat is ook de plaats van de vrouw, vrouw, vrouw um, sector waar um, sexy, waar de vrouwen waren enzovoort. Waar waren mannen waren dan aan de voorkant, de vrouwen aan de achterkant, precies zo so zit het in de mens. Dat um, is uh, allemaal in, in, in niet dat, de, dat die elf stoffen die reding zou brengen of uh, als over zouden overkomen voor de schepper, de schepper wil alleen maar het hart van de mensen, maar, maar toen waren ze nog uh, boeven, grote boeven waren ze, nog, nog, nog waren ze, uh, kwamen ze uit, um, uit, uh, uit Egypte, dan moest van dat boevenvolk moest er nog, moest dat boevenvolk moest gezuiverd worden en tot het volk van de schepper worden, nou hoe kan je zoiets maken, terwijl de hele wereld was toen nog in heidendom, een en al heidendom, en dan moest het van dat volk Israël nog iets gemaakt worden, oké, okay, dankzij um, uh, hun aardsvaderen uh, van hen, aan hen werd beloofd, omdat, uh, om, om aan, van, aan hun kinderen het beloofde land, het land van uh, het geven, het, van het eeuwig, eeuwig leven te geven. Daarom moest het allemaal gebeuren buiten hun om en dat zij langzamerhand doordrongen zouden zijn... Door deze uitwendige dienst, tempeldienst. En sto, zo zou het komen, naar binnen, binnen steeds verinnerlijken, verinnerlijken, totdat Yeshua zou komen en zou alles uh, met zichzelf, met zijn over- uh, en met zijn boodschap, boodschap wat hij bracht van zijn vader, zou. Uh, de hele tempel opbouwen, laten opbouwen in de mens, de hele plaats van de tempel, werd dan uh, verplaatst naar het hart van de mens, natuurlijk het hart van de mens was nog niet klaar daarvoor, maar de tempel werd al verplaatst, vanaf Yeshua werd de tempel verplaatst naar het hart van de mens, er komt geen andere tempel, Goed opletten, het hart van de mens wordt stap voor stap één hart, elke hartje wordt, zal verbonden raken met elke andere hartje, en dat zal worden één grote, een groot hart van de hele mensheid, dat zal worden de derde tempel. שבע and thirty над הפלט. בלאחר יום רימ תехו אחר פרשת תמידי קודמ. וארבא ביתום אקתרד, כי דאי ליסאלק חיוט אכדושה, עשת and thirty שירק ליפוד גאסייה, שיוו. En toch moeten wij dat wel doen, als wij zo'n gebed uitspreken, wat helemaal overeenkomt met die elf, met alles wat in de sidur staat, onder andere in dit geval, die dat zeggen over die elf, uh, speciaal species van dat over van het reukover over dat dan volbrengen wij ook dat binnen ons in onze tempel binnen ons volbrengen wij deze over let op alles wat in de sidur staat dus wat ari ons aangeeft dat het uh, kosher is dat het van de eerste komt van de rishonim als wij zullen dat zeggen wanneer, met de juiste kavana, wat wij weten, wat dat wij weten, wat wij doen, dan zullen wij deze tempel binnen ons hart, zullen wij die mm, um, structureren, laten inkervingen doen daarin, en alles ontvangen wat zoals het um, uh, hoorde in de tempel, te zijn, maar dan in individueel. Let op. En daardoor natuurlijk een stukje van wat wij aantrekken gaat ook naar, ook naar andere harten, indirect. Want al het, goe, al het goede wat aangetrokken wordt, blijft, blijft eh, niets verdwijnt in het geestelijke. Zo hebben we dat geleerd. Als men dat niet meer doet, of bijvoorbeeld eh, men heeft het aangetrokken en dan uh, dan het gebed is afgelopen, wat gaat het gebeuren? Natuurlijk gaat het weg, De mogen gaan weg, maar de Drishimo blijft altijd intact, gaat nooit weg. 37, na de punt. We lachen om riem, daarom zegt men direct, na het zeggen van het stuk, Tamid van het, wat heet tamiet, dat uh, altijd, altijd betekent, dus het betekent over tamiet. Zo'n tamiet, het is een stukje gebed, uh, in de, in in de, in de over in dat uh, stukje, in het heel um, um, onderdeel van het overdienst, wat wij zeggen. Kodem, eerst tamiet, zegt men, onthoud dat stukje, dat, dat, dat, dat woord, dat, eerst tamiet, en daarna, daarna, zegt men, waarwa, en aangenaam is het, enzovoort, is ook een, ook een be begrip, waarwa, en aangenaam is het, zo, so. en dan, pitomak toret, en dan ook dan, zo'n, um, um, stuk van pitomak toret, dus die, ook de samenstelling van de actoren van van, van, het reuk, van, die, van het reuk over. Allemaal delen van, dat, van het gebed van uh, dat uh, het algemene naam heeft korbanot. Overdienst, overigens. Het deel is gelijk om de levenskracht van het heilige uh, A uit te, uit te, halen van de klippot van de Asia. 38 Shehu Sot Yud, alle ezim. E Dat is het geheim zoals in de Torah staat geschreven over de, um, hoe Moshe moest opbouwen de, de mobiele tempel in, in de woestijn. De daar wordt ook geschreven over, gezegd over elf uh, gordijnen. Elf gordijnen van, uh, van, uh, van de huid van, van de huid, huid van die um, bokken, bokken, huid van de bokken of zo. Dan wordt het, het ook gesproken over die elf gordijnen. Ja, zie je? Waarom en wij doen het opstijgen, wij doen hem opstegen door elf simanei en dat doen we opstegen door die elf, door, door het zeggen van die, van het stukje, wat heet elf, alef, elf um, uh, simanei actoren, eigenlijk elf tekens, Tekens van ktoret, of wij zeggen dat, elf um, elf spe species van die ktoret, van, uh, van het reukover.